Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De vertrekhal van luchthaven Zaventem in Brussel gaat zondag voor een deel weer open. De passagiers van drie vluchten kunnen smiddags na een openingsceremonie als eerste inchecken in de vertrekhal. Die raakte zwaar beschadigd bij de bomaanslagen op 22 maart, waarbij 15 mensen omkwamen. Begin deze maand vertrokken de eerste vliegtuigen weer. Daarvoor was een tijdelijke vertrekhal ingericht. In België blijven militairen voorlopig patrouilleren op straat. Het kabinet in Brussel heeft hun inzet verlengd tot begin juni. Sinds de aanslagen in Parijs lopen er militairen op straat in België. Ze staan vooral op plekken waar veel mensen komen, zoals de Grote Markt in Brussel en treinstations. Na de aanslagen in Brussel van vorige maand is het aantal militairen opgeschroefd naar ruim 1800. De man die woensdag werd opgepakt voor het doodrijden van een jongetje van drie wordt ook verdacht van een drugsdelict. Het OM wil verder weinig over kwijt, mogelijk zijn er drugs bij hem gevonden. Of de man drugs had gebruikt tijdens het ongeluk is niet duidelijk. De man van 18 reed door naar de aanrijding, maar meldde zich vijf uur later alsnog bij de politie. Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft opnieuw een gevaarlijke manoeuvre uitgehaald bij een Amerikaanse straaljager, meldt CNN. Boven de Oostzee draaide het Russische toestel op enkele tientallen meters afstand om de Amerikanen heen. Twee weken geleden was er eenzelfde soort incident boven de Oostzee. Het wordt niet makkelijker om het rijbewijs van oudere automobilisten in te trekken, zegt minister Schultz. Ze vindt het vreselijk dat een spookrijder van 87 vanochtend een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, maar past de regels niet aan. Uit cijfers blijkt volgens haar niet dat ouderen gevaarlijker zijn achter het stuur dan andere leeftijdsgroepen. Het weer nog vannacht veel bewolking, met in het oosten soms regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen op veel plekken bewolkt en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of twaalf. Zondag meer zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu, zie het. Nice fall and someone is by your side, pull it together, darling, you're not alone, but when you break up It's me like it was a melody One bang on the drum as she funks me with a shriek It's touching me when love is pressed, No, so I can fight it She got my soul, she's capturing me Holds my hostage when I hear that beat I won't take these shagas at my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free. That's why I'ma slave to the music No, I won't stop till my heart pops